serie in twaalf delen naar het boek En de tuinfluiter zingt van Jos van Maan en Pieters Bewerkt door Rudolf Geel Vandaag het zesde deel Na Marions verjaardag ging het leven zijn gewone gelijkmatige gang Maar het was gelijkmatig Met mijn moeder ging het alsmaar slechter Meneer van Hierwaarde, Haar zuster u wil even naar uw vrouw toe? Ja. Ze heeft vannacht uh, een moeilijke nacht gehad. Ze is erg onrustig geweest. Ja. Ze ziet ook allemaal visioenen. Ja. Maar nu, op het ogenblik, is ze wel rustig. En ik geloof ook wel dat ze uw bezoek weer op prijs stelt. Ja, ja je doet allemaal wat u kunt, zuster. Ik uh, ga even naar binnen. Gaat u maar rustig even naar binnen. Dank u wel, zuster. Ik ben zo moe. Heb je weer gedroomd? Wil je vertellen? Ik zag... Ik zag allemaal handen. Die grepen me vast. En die trokken aan me. Ik wil niet meegaan. Ik wilde niet. Dat hoeft niet. Het is maar een droom, het is maar een droom. Het is geen droom meer. Het gebeurt zomaar als ik wakker lig en voor me uitkijk. Als het weer gebeurt, dan moet je, dan moet je de zuster roepen. Ik wil dat jij bij me blijft. Ik kom toch steeds bij je. Maar je gaat weer weg. Het is zo oneerlijk dat je weggaat. Nee, ik moet toch ook voor Inge zorgen? Marion is bij Inge. Ik wil dat je blijft, dat je niet meer weggaat. Ik blijf nu de hele tijd bij je. Je mag niet meer weggaan, René. Ik pak je hand en dan laat ik je niet meer los. Ik, ik wil niet dat ze opnieuw komen. Ik wil die verschrikkelijke wezens niet meer zien. Er zijn geen wezens. Er zijn hier alleen maar lieve mensen die voor je zorgen. Oh, wat weet jij daarvan? Wat weet jij daar toch van dat ze s'nachts naar me toe komen? En tegen me praten. Ze bestaan niet, lievertje Ze bestaan niet. Het is, het is allemaal inbeelding. Jij moet bij me blijven. Jij mag nooit meer van me weggaan. Vandaag op het Bijbelrooster. Een stukje uit de Openbaring van Johannes Meneer. Mm -hmm. um, en wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Houd je alstublieft op. Doe je nou, papa? Ik verdaag dit niet. Ik weet al net zo goed als ik dat mijn vrouw voortdurend dwanggedachten heeft over duivelse wezens die haar willen meenemen. Maar er staat nog meer in dit hoofdstuk, meneer van Herenwaarde. Is niet kwalijk. Ik, ik, uh, Het was een uitval. Gaat u maar verder. Ik zou wel een stuk overslaan. En ik zag in een nieuwe hemel en in een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit een hemel, Toebereid als een bruid die voor haar een man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende. Ziet, de tabernakel gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En god zelf zal bij hen en hun god zijn. En god zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Zou ik nog even met u mogen praten? Natuurlijk. U, u, u moet steeds meer een, een, een vreemde indruk van me krijgen, mijn Marion. Toen u na het eten las toen, vloog dat gruwelijke weer naar mijn keel. Mm. Ja, weet u, misschien vindt u het raar klinken uit mijn mond, maar Magda komt uit een liberale, ongelovige familie. Zelf ben ik wel christelijk opgevoed. U weet dat ik daar, zoals dat heet, niet meer aan doe, maar... Maar als ik haar zo hoor, dat die afschuwelijke angsten van haar, dan dan vraag ik me toch af of ik niet... Niet, niet, niet te kort geschoten ben tegenover mijn vrouw als ik haar hulpeloosheid zie. Ik zou mezelf dat verwijt ook kunnen maken. Nee, nee. nee. U komt als een vreemd in onze familie. Het eerste wat wij doen is u betrekken bij onze zorgen, ons verdriet. En dat hebt u niet verdiend, dat een van ons u onheus behandelt. En, en toch vraag ik u om, om die, die korte tijd dat het nog duurt, het met ons vol te houden. U kunt natuurlijk op mij rekenen. Dank u. Gaat u nog eens naar dat toe? Mm -hmm. Probeer met dat te praten. Maar weer eens. Het is niet waar. Ik was bijna vergeten dat je nog bestond. Uh, doe niet zo raar. Maar ik zie je toch nooit? Hoe lang is het nou geleden? Je ziet me zo vaak. Je weet best dat dat niet waar is. Ik ga de laatste weken bijna iedere middag naar het ziekenhuis. Dan kun je daarna toch bij me langskomen. Ik heb ook nog een huishouden. Een moet je dat nou horen, zeg mevrouw Van Heerenwaarde Tweede. Nou ja, het is toch waar? Maar je hebt toch ook recht op tijd voor jezelf. Die familie daar, he, die veet je nog eens met huid en haar op. Ze hebben me nodig nu, ja. Ach. Ik kan Inge niet in de steek laten. Ik zeg niet dat je iemand in de steek moet laten. maar nou, vooral mij niet. Oh, ik laat jou helemaal niet in de steek. Mm. En van de zomer loop ik misschien je deur wel weer. Praten. Ja, van de zomer. Ik, ik, ik, wil, je ik wil je nu. Ja, alsjeblieft. Je weet toch wel dat ik niet voor mijn plezier bij je wegblijf. En bovendien ben ik jouw persoonlijk eigendom mm. niet. Oh, nee, ben je dat niet? Nee. Mm. Mm. Oh, ik ben moe. Maar nou, jongen, je weet toch wel dat ik geen ruzie met je wil maken? Maar, hmm. maar je moet niet zoveel hooi op je vork nemen. Je, je moet er wat meer uit. Ik wil je schilderen. Als je nou eens een paar middagen vrij kon maken, misschien. Lieve Jaap, ik kan Magda nu niet alleen laten. Maar ze heeft toch een man? Ze moet nog zoveel mogelijk mensen om zich heen zien. Het duurt nog maar een paar weken misschien. Maar uh, s'avonds. S'avonds kun je toch wel. Maak het maar alsjeblieft niet zo moeilijk, hè? Ik kan meneer Van Herenwaarde niet iedere avond alleen laten zitten oh, nee. als hij terugkomt van zijn vrouw. Oh, nee, meneer Van Herenwaarde, nee, die kun je niet alleen laten zitten. Dat privilege bewaar je liever voor mij. Maar je moet je eens voorstellen hoe het is als je van daar vandaan komt. Dan kun je niet thuiskomen in een leeg huis. Ja, dat moet je toch begrijpen, hè? Het is om gek van te worden, Jaap. Maar ik wil je schilderen. Weet je hoe ik jou wil schilderen? Ja. Als de mij. De mei van Gorten, die ken je toch wel? Wacht. De, de mei... Oh, ja, hier. het. Hier, lees eens. Moet ik dit lezen? Ja. Dat, ja, hier. Um, dat ja, dat, dat, dat zijn, zijn de blonde... Ja, wacht. Uh, dat zijn de blonde maanden... Die daar staan, gelijk geboren toen de moedermaan heel zwaar was in een stargen winternacht. Naakt baarde zij ze, maar de zon hield wacht, koud rood zoals hij met Aurora kwam. Die sloeg ze in haar kleurig kleed, hij nam ze tot zich. Zie hoe blank en blond ze staan in een ring van blond haar. Eén is heengegaan, de liefste. Blonsten. Ja, de kleine mei, oh Jaap. Moet je met een lelijke gewetenloze omkoper. Maar ik hou nou eenmaal van je, dat weet je best. Toch kreeg Jaap niet de kans Marion te schilderen. Ze zette haar bezoeken aan mijn moeder voort. Toen ze op een avond weer in zijn atelier kwam, had hij op een vriend op bezoek, die hij voor het eerst had ontmoet in Parijs en bij wie hij in Blaricum de kerstdagen had doorgebracht. Hé, hey, Marianneke. Dag ja. Dag mijn kleine lieve Marion. Dit is Marion Verkerk. Oh la la, kijk die André Wesseling. <laughs> en die meneer moet je maar een beetje oppassen hoor. Die is met geen vrouw te vertrouwen. <laughs> ja, ja. Geef me je handjes eens dus maar Wat heb je het koud zeg? Ja, het is Wacht, ik zal ze even lekker warm wrijven. Mm. Wat? Lekker ja. Kijk Waarom? nou toch eens wat een idee hè. Vertel dus doe je ook aan de kunst, Marjonneke? Marjon, alsjeblieft. Ik niet nog eenmaal privileges waarop jij geen aanspraak kunt maken. Ja, ja kringen kijken we toch niet zo nauw, hè? Doe jij kunst, Marjon? Ik ben maar gewoon huissteun en keukenmens, zonder buitengewone gaven. Ah, ze heeft meer kunstgevoel in haar ping dan anderen in hun hele lijf. Oh ja? ja. Nou, dat is dan een hele geruststelling. Huissteun en keukenmens, ja, alleen al van die term zelf slaat de schrik me om het hart. Nee, kind, een ruime blik, daar komt het op aan in dit leven. Nou, als die blik zo ruim is dat hij de gewone mensen uitsluit van een plaats onder de zon, dan kun je daar heel trots op zijn, Ik hoor. Zeg, zullen we over iets anders praten? Ben je nog gek, man? Dit wordt juist heel belangwekkend. Bovendien staat het er ontzettend goed als ze zich kwaad André, hou nou hem <laughs> op. Ja. Ik geloof dat ik je toch wel even wil uitleggen. Kijk eens, lieve kind. Als ik over burgerlijkheid praat, dan weet ik precies waar ik het over heb. Mijn vader was een brave borst, maar hij bracht weinig interessants binnen. Ja, goed, ieder jaar een kind dan. <laughs> op die manier praat je niet over je ouders. Ik zou niet weten waarom niet. Ik zeg altijd, mijn vader, die had maar één talent, maar hij heeft er goed mee geboekerd. <lacht> ja. Zeg jij nou toch ook eens wat? Ach, je moet dit lieve kleine begintje van mij het vuur niet zo na de schenen leggen. Hmm. Hè? Ze houdt er nu eenmaal wat andere ideeën op na dan jij en ik. Ze is nog niet zo uit haar opvoeding uh, vandaan gegroeid. Nog niet uit mijn opvoeding vandaan gegroeid? Alsof het vaststaat dat ik alle waarden die ik in mijn leven heb meegekregen... ...vroeg of laat van me zal afschudden. Nou, ik zal je wel vertellen dat ik dat niet zal doen. Ik ga ervan door. Ik hey, wacht nog even. Marion. Als je beslist weg wil, dan, dan breng ik je wel. Marion. Misschien kun je in het vervolg een beetje anders tegenover mijn gasten gedragen, zeg. Hoe ouders die vindt? André, 35. Dan duurt het wel lang voordat hij zijn verstand krijgt, zeg. Nou, jij zet ze dus ongeveer wel meteen je stekels op, hè, toen je hem zag. Ik vind het een griezel. Een griezel. Dat is nou een echte vrouwenopmerking. Nou, je praat toch niet zo onbarmhartig over het milieu waar je uit voortkomt? Bovendien zit die keeltje gewoon met zo'n ogen uit te kleden. <tosses> <laughs> nou, dat zou die wel willen, maar dan ben ik toch hmm. als eerst aan de buurt. Ja, dat doen niet zoveel hè? zeg. Kom nou. Jij nee, met je scrupules. Je denkt toch niet dat het je flatteert of zo? Nou, interesseert me toevallig geen snars. Ik ben niet van plan met die kwal te gaan flirten, Zelfs niet voor jouw plezier. Nou, we zijn er. Bedankt voor het thuisbrengen. Hey, hey, hey, hey, hey. Zo gauw kom je niet bij mij vandaan. Hm? Is die vent dan nog donderdag, dan... Uh... Kun je mij wel afschrijven? Oh, nee, dat doe je niet. Dan zou het erop lijken dat je bang bent. Mm. En dat, he, lieve Marion, mm. is helemaal niets voor jou. Oh, ik, ik zou ja. er maar niet op rekenen, hoor. Hoewel die André wisseling haar tegenstond, liet Marion zich niet kennen. Twee avonden later bezocht ze opnieuw het koetshuis. Hetzelfde, hè? Het is heel merkwaardig voor terug bij... Uh eigenlijk die triptiek. Kijk eens even. Deze. Aha. Bonjour, mon amour. Nou, kom maar bij. Fijn, hoor, dat je ons toch weer weet te vinden. Ja, vrouwelijk gezelschap doet het bloed van mannen sneller stromen. Ah, schiet toch op. waar <laughs> zijn jullie mee bezig? Dat zijn uh, reproducties. Ja, we verdiepen ons in de historie. En wie de geschiedenis van zijn vak niet in ere houdt, die staat voor je te weten in niemands land. Kijk, het gaat erom dat je weet wat schilders aan het doen zijn. Hm? Niet alleen nu, maar ook vroeger. Ja, moet je kijken. Dit schilderij, deze, is van Breugel. Hm? Kindermoord van Bethlehem. Nou, als je eens goed naar kijkt, wat valt je dan op? Nou, ik, ik weet niet precies uh, de kleuren, misschien? Mm, nee, kijk nou eens goed. De schilderij, dat is gesitueerd in Bethlehem, hè, in het begin van onze jaartelling. Maar de huizen die erop geschilderd zijn, dat zijn gewoon de middeleeuwse huizen uit de omgeving van Bruegel. Tussen al die huizen speelt zich dan die afschuwelijke bloedige jacht op het kindje Jezus af. Uh -huh. Ik kan er bijna niet naar kijken. <laughs> cultuurhistorisch bezien is het een buitengewoon belangwekkend schilderij. En dan maakt het mij niet uit of ik nou een doodgewone slagpartij zie, zoals de geschiedenis die al zo vaak heeft opgeleverd, of een, een speurtocht naar de zoon van iemand die ze God noemen. Denk je daar zo over? Precies. Als je al die middeleeuwse schilderijen op een rijtje zet, he, dan is het één God, al God. Maar ja, zo langzamerhand moeten we toch wel weten dat dat allemaal bijgeloof was. Ja. Moet je zien. Moet je zien hoe die lui zich de hel voorstelde. <lacht> dat doet een modern mens toch niet meer aan mee. En ja, trouwens, als er een God was, dan, dan, dan zou hij zich moeten schamen voor het rommeltje wat hij van de wereld had gemaakt. Ik wil niet dat je zo over God praat. Ja. Het staat je vrij om te verdedigen. Tegenover jou? Oh, lieve schat, dat naar je kijken. Zelfs jij, als een van zijn liefste schaapjes, huilt nog met de wolven in het bos. Zeg nou zelf, het komt toch niet van pas dat een vroom meisje zoals jij liefdesbanden smeet met een atheïst? Nou ga je wel heel ver, André. Ja, wat heb ik er aan dat je dat zegt? Ja. Je ontkent het toch niet? Wat? Ik ga weg. Doe nou. Marjon. Nee, Hé, hey. wie is dat? Ik ben het, meneer Dupont. Ben Je bent helemaal niet de war. Kom met me mee naar binnen. Nu is het allemaal in bed. Zo. Ga zitten. Dank u. Dit is helemaal te trillen. Nou, zo ken ik je helemaal niet. Maar wacht even, ik, ik ga even iets voor je maken. Nee, laat u maar, meneer Dubois. Ik was erg lief van u mee. Hebben nou... jullie een ruzie gehad? Het is een hand. Dat komt in de beste families voor, Lucie. Let u er maar niet op. Het, het, het kwam niet voor Jaap, het, het, het was die André. André. Ja. Dat moest er nog bij komen. Dat ja, is de manier waarop die, die mij uit mijn tent probeert te lokken. Dus... Hoe dan, Mario? ...vragen stellen en, en, en chockeren, die man kan alleen maar chockeren, daar is hij op uit. Ik er, praat praat met, met, met, met minachting over zijn ouders, en over God... En, en, ...en over mij en mijn relatie tot Jaap. Ik ben weggegaan. Dat heeft Jaap allemaal over zijn kant laten gaan. Ik had zo gehoopt dat hij partij zou kiezen. Mijn partij. dat is mijn zoon. Ik schaam me voor de Marion. Dubois, is Jaap een atheïst. En dat zei André. Moet je dat aan een vader vragen over zijn volwassen zoon? Wat zei je er zelf van? Hij ontkende het niet. Marion. Het is niet gemakkelijk om dit te zeggen. Ik had jou graag als schoondochter gehad. Heel graag zelfs. Maar als Jaap tussen jou en God instaat, moet je hem opgeven. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Jongen, ik hou van hem. Dat weet ik. Je zult het niet om hem hebben. Net zoals zijn moeder en ik. Maar jij zult er van genezen. Vroeger.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 Met dank aan Bert Bolle, barometer Anticare in Maartensdijk en het ziekenhuis Berg en Bos in Bildhoven. Techniek Willem Schrijgrond, regie Johan Wolder.